Dit zijn de papieren voor Bennett en Hadden Allebei een half jaar aftrek wegens goed gedrag. Morgen gaan ze weg. Ja, die ontvang ik vanmiddag om twee uur. En hier het menu voor vandaag. Stamppot, gedrode pruimen. alweer Pruimen. Ja, de pro gevangenis heeft nu eenmaal een andere keuken dan als van ja. Nou, nog een paar jaar heren ze, het verschil is verrekt klein. Nou, was dat alles? Bijna. Alleen dit nog. Een verzoek om de directeur te spreken. Onderwerp klacht. Klager left here right.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 Nee, jij maar. Dat mag niet, kolonel, als u zelf aanwezig bent. Nou, dan zou je hem hebben. Nou wel. Ja, ik dacht dat u het maar liever zo gauw mogelijk achter de rug zou willen hebben. Nee. Ja, zo, maar... Binnen. Gevangene, voorwaarts, wacht. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. rechts, rechts. Halt. Nummer 5, 9, 3, 6, 7, 2. Gevangene, right, kolonel. All right. Waar zullen we het vandaag eens over hebben? Over een klaagbaas...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 Onder andere professor Dr. J.M. Dats... ...privaatdocent in de Mycologie aan de Universiteit van Denkers. Zij jij uh, my, uh, Mycologie? <laughs> Jawel, baas. Oh, nou, en verder? Natriumfluoride is bij zekere dosering voldoende toxisch om red te doden. Ah, rat? Dat is hij. Niet... ...halenwachtig. Eh... Uh, Dr. Swendeman baas, gewezen president van het Amerikaanse medische genootschap... ...natriumfluoride is een bijtend gif. Ieder voorstel de openbare drinkwatervoorziening voor dit doel te gebruiken... ...moet een sterkste worden ontdraaien. Vallenwattig. En, eh, uh, dr. Hees, baas, een heel bekend medicist... Veronderstel nu eens dat dit verdunde rettegif... geleidelijk manieren hebt gesloopt en bij een te graven zendt. Moet ik me dan maar troosten met de gedachte dat ik daar lig met een gaaf gebit? Hoe kom jij aan al die wijsheden? Ik werk nou terug in de bibliotheek, chef? Ja, ja, stil maar, ik begrijp het al. En, en nou, dit artikel, baas, daarin wordt beweerd dat toediening van fluor niet schadelijk Aha, is. Ah, zie je dat wel. Maar dat iedereen die denkt dat het wel schadelijk is, het niet hoeft te drinken. Ze kwaad dan, hè?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 Loot de stiekem maar dood. Ja, zo is wel genoeg, right? Maar dat spul zit al in het water. Ik kan het er toch niet uitgeven. Gezien in het licht van de met elkaar in strijd zijn de meningen van zaken, deskundige, baas. Moet ik u beleefd toch dringend om fluorvrij drinkwater verzoeken. opdat dat iedere mogelijkheid tot schade aan mijn persoon wordt uitgeschakeld. Maar het zit er al in. En ja, baas. Ha, belachelijk. Verzoek afgewezen. En dank u wel, baas. Dan verzoek ik nou om een onderhoud met de vertegenwoordiger van de minister van Justitie. Wat? In het reglement staat een gevangenen van mening dat zijn kracht niet naar behoren is behandeld... ...worden in de gelegenheid gesteld... Dank je, Wright. De voorschriften zijn ons ook enigszins bekend. Ach, natuurlijk. Uh, uh, neem niet kwalijk, ja. Goed, goed, Wright. Ik zal hierover nadenken. Ach, maar, kolonel, dit is toch weg. Hartmaars. Mars! Schrijf. Geef! Ha! Hey, zo. Hey. Hey, hey. Ja, let's, let's, let's, let's, let's, let's, let's. Dit slaat toch werkelijk alles wat we tot dusver van deze idioot. Maar nou zal het hem toch niet lukken. U laat hem toch zeker niet... Uh, daar is het. Denk maar eens aan die kwestie van verleden jaar. Afgeschil van de Emalje Kroeze, Gevaar voor infectie. Die klacht is regelrecht bij een parlementslid terechtgekomen.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 Ja, ja, je hebt gelijk, Hansen. Nou weet ik het weer. Wat zal die schoft weer een plezier hebben? Ik zal erover nadenken, zei hij. Nou, dat kan je donderlijk zeggen. Moel houden, Leftie. Ja, waarom? Ik vind het een originele set van me. Ja, Dat moet ik toegeven. Je verzint wel telkens met nieuws. Ik vind het dat je al uren geleden moet doen, Harker. Wat? Zet weg die boeken? Ja, meneer. Zo. Naar binnen, jij. Ja. Hier is hij weer, Evans. Oh, ja. Onze baai is echt geleden in eigen persoon. Heb je nog iets voor hem te doen? en of right ga helpen, helpen, die boeken opbergen En een beetje kwiekkasken. Kom ten uur, meneer. Nou, catch, okay, wat... Uh... Laat hij naar deze keer? Nou, weer een stunt, hè? Je beste tot dusver. Ja, nou, hoe is het was afgelopen? Afgelopen is nog lang niet. Je moet met een paar minuten dekken. Wat ga je dan doen? Oké, kan jou ja, dan nog schelen? Jij wilt uitbreken, hè? Geen vraag, idioot. Hou je rood, plep dicht. Die hele stapel is voor de wee achterin. Achterste plank. Maar hoe ben je nou gevaren bij die ouwe? Die is komen de dagen druk bezig met ergens over na te denken. Vooruit nu, joh. Laat ze die boeken op de plank... en kijk een tijdje de andere kant uit, hè? Hou die gast in de gaten. Ik ben zo terug...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 Ach, het medische wereldje is nou helemaal verdeeld. Er is toch altijd zo als er iets nieuws wordt gelanceerd... en is er tenminste één die schettert dat het er niet mee eens is. Maar hier lach ik om. Er zijn grote gebieden in dit land waar het goedje al van natuur in het water voorkomt. En van dat water is nog nooit iemand ziek geworden, in tegendeel. Het tandbederven is aanzienlijk minder. Wat is er dan tegen om in dezelfde verhouding fluo aan het water toe te voegen? Maar er zijn mensen ziek van geworden. Ja, hoor eens, we zijn allemaal allergisch voor het een of ander. Ik kan niet tegen goosters. Oh. En, eh... Uh... Wat zijn de symptomen van die allergie? Oh, buikklachten en gewansdoernis. Denk jij dat, eh, blijft hij Die boef heeft je mooi te pakken, hè? Houd toch op, man. Alleen maar een strategisch tactisch onderdeeltje van zijn zenuwoorlog. Maar gaat hij maar niet. We vinden het heerlijk als hij rot zo kan veroorzaken. Natuurlijk, ja, maar dat gaat niet tegen jou. Maar tegen autoriteit, gezag en zo... Toevallig weet ik dat hij jou persoonlijk verdomd graag mag. Zo, nou, dan kon je er wel eens een beetje laten blijken. Zou hij eigenlijk wel normaal zijn? Wie? Legt hij right? <laughs> Wat dacht je? <laughs> Geschikt ben je, man. Hartstikke knettergek. Ja, dat kan wel wezen, maar de rotzo is toch maar mooi in de gang, hè? Dan bedoel ik nou, wat koop je daar nou voor? Wat ik er voor koop? <laughs> nou, wordt is goed. Je denkt toch niet hè? dat ik het voor de lol doe, hè? Bedoel je dat je het meent, dat die... Hoe uh, heet je dat, sorry? Natriumfluoride. Ja. Volgens jou vreet dat de sokken van je poot of zoiets. Red ik eerder mee kapot krijgen? Ja, jongen, in die gaat had jij weer een dag weer in je dikke pens lopen. Sjes. Ze zeggen dat dan je tanden niet uit je bek vallen. Oh nee, nou dan moet je er maar naar, maar dat zie jij, hier. Hé, of je kerkopje, hè? een rotzooi. Nou, moest bij de wet verwoogen worden. Nou ja, dat zijn natuurlijk van die hufters met verlooide doorgangen... ...en betonnen geteld. jaren zapen en nergens last van hebben. Nou ja, maar wat maak je dan al die cascadones voor? Vervuiling, is nou goed. Ach, het gaat allemaal niet tegen die ouwe, begrijp je nou goed. De kolonel is een fatsoenlijke oude zak, dus daar gaat het niet om. Die zei je nooit belazen, zoals een hoop anderen die ik waarom dan al die oude man? Baza, de prinsen van Rijn in het algemeen. Die strijken me tegen de haren. In ieder geval, deze hebben Hoezo? Hij uh, heeft een mooie kans op de nieuwe open Wemfield-baaiers. Ja, en uh, ik gun het hem ook nog. Hoe weet jij dat nou weer? doorgaans wel ingelicht zijn. <laughs> maar, uh, zoals ik al zei...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 Maar indien deze uh, uh, rijd enig kwaad of zelfs maar ongrief mocht overkomen, is dat uw schuld. En wellicht niet op deze wereld. Doch zeker op de dag des oordeels zal u rekenschap worden gevraagd. Ik zal voor u bidden. En voor deze rampzalige rijd. Allah, machtig. Adjunct directeur, inspectie. Morgen meneer. Morgen Evans. Bijzonderheden? Nee meneer, alles in orde. Lefty right wordt overgeplaatst van de bibliotheek naar de postzakken. Perfect meneer. Waar is hij? Achterin, meneer, boeken sorteren. Right! Lefty! Neem niet kwalijk meneer, de eerste keer heb ik u niet gehoord. Hoe weet jij dat meneer Evans twee keer heeft geroepen? Ja, kijk, uh, dat zit zo, chef, ik... Uh... Ja, laat maar, je zal je antwoord alweer klaar hebben. Goed, Evans, goed, ga maar we weer aan je werk, right? Uh, goed, chef, uh, dank u wel, chef. komt er deeg in de, gaat, Van uh, de gaten, hè. Hallo, hefter, weer een je geen gegeven? Het ja, de binnenvoeken weergemaakt, ja. man. En ik weet nog niet wat je ja. allemaal uitvoert. Vertel het me dan ook stiekem oh, uh, het. Stil, daar! Nou, Evans, dit was het dan. En uh, zoals ik al zei, opletten, hè.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 Eent u dat, Sir Charles? Van ganser harte. De meesten schijnen te denken dat wij hier zijn om hun problemen op te lossen. Geen greintje persoonlijk initiatief. Oh, gezegd, kolonaal. Ik heb de pest aan aarzelende twijfelaars. U lunch zeker op de club? Ja, dat lijkt me tevoudig. Uitsteken. Maar hartelijke groet aan die goede oude sniffie, hè? Ik zal het doen, Sir Charles. Tot ziens. Tot ziens, beste kerel. Ik heb zo'n idee dat ik u gauw zal weerzien. Misschien wel zeer binnenkort. Ik dat u zo Kellner! Kellner! Waar blijft je toch, kerel? De bediening wordt iemand met een dag beroerder. Lord? Oh, ben je eindelijk? Jij bent altijd elders. Als ik je nodig heb, ik zal een klacht indienen bij het bestuur. Zoals u wel, my Wat kan ik voor u doen? Gaat om een keer het weer nog niet? Whisky puur, het steekt, my Nee, als dat de koelenhouder kan ik wel een kast niet, is dus red bekant ik mijn kant op. Professor Gelfie, hoe maak je het? <laughs> oh, dat gaat wel zeggen. Bezwaar is bij je kom zitten? Eetegen, hè? Zat zijn? Uh, whisky natuurlijk. Jeeps, twee whisky. Zeker, Koelen En vertel eens, meneer Kerel, hoe gaat het met je <laughs> Nou, Ik moet zeggen dat de oppersiepieren er wel gedaan uitziet. Dank je, gaat wel goed. Ach, nou, we hebben onze kleine probleempjes natuurlijk. <laughs> Wie niet? Oh, eerlijk gezegd, oh, Gelfie, als ik nog eens word geboren ik ook... Uh, hoe doe jij jezelf? Oceano nog?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 Er zijn streken waar het vanzelf in het water voorkomt, nietwaar? Ja, ja, dat is zo, ja. Maar, maar als je het nou toevoegt aan water waar het niet in voorkomt. Ja? Zou dat dan voor, uh, voor mensen dezelfde gevolgen kunnen hebben als jou toegevoegd door chemicaliën voor die vissen? Nou, ik zou niet weten waarom niet. In principe is dat ongeveer wel hetzelfde. Er zijn er ook dokteuren en biologen die volhouden... Ja, ja, ja, ja, ja lief, helemaal. Uh, best kolonel. Dank uh, je, James. Nee, geen zoda. Uitstekend, kolonel. Professor. Zoek uh, je, James. Nou, beste kerel, op je. Wat? Oh, uh, Weer er nog een. Nee, dankjewel. Ik moet. Uh, ik moet weg. Het was zien, zo even. Oh, ja, uh, uh, uh, tot ziens. Hey, uh, wat echt een nerdig. Ik kom bij professor dat kolonel de Kunning op Kras het zelf niet is vandaag. Oh, ha! Wat een duivel, meneer. Kent u toch even uw lood? Oh, Laat, laat. Dat is wel een excuus. Ik zag u niet zitten. Hé, de koning hem. Oh, jij bent toch wel de laatste die mij middelen ombehouden. je een whisky, man. Als u dit raar vindt, ik moet. Uh... Dat vind ik wel onaardig. Ga zitten. Oh, raar. Nou, goed dan. Kan Kamer! Kan die vent alweer weg. Ik, uh, ik heb er behoefte aan iets pitters. Ik heb vanmorgen een boef voor vijf jaar naar de moeten sturen. Had geprobeerd zijn schoonmoeder te vergiftigen. Kon dat niet kwalijk nemen. Oh, als je smool gezien had, ik zou het ook gedaan hebben als de mijne was geweest. Maar ja, de wet, hè. Kallner! Dat weet u niet. Vergift, is een lelijk ding.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 Dat is uh, Sir Charles Fortcue. Wel een geschikte peer, hoor. Voor zijn best een karotzakken aan geschikt kennen ja. De directeur en of zijn plaatsvervanger zullen de gevangenen desgevaarlijk hulpzaam zijn bij het opstellen van een verzoekschrift aan de minister van Justitie. Klachten overblijven, verzorging zal de gevangenen schriftelijk en rechtstreeks de kennis mogen brengen van zijn parlementslid. De gevangenen kan op grond van hieronder ondernamen te geven regelen. Van één of meer deze rechten worden uitgesloten.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 Oh ja, uitstekend, Sir so Charles, heel graag. Wanneer had u gedacht te komen? Overmorgen. Oh, u bent van harte welkom. Blijft u lunchen? Afgesproken. Hebt u een uh, bijzondere reden voor uw bezoek? Jazeker, dat begrijp ik, Sir so Charles. Oh, dan is het zeker niet uit beleefdheid dat ik zeg... ik zie u komst met genoegen tegemoet. <laughs> ja, dank u wel, Sir so Charles. Tot dan, wel, Ja. Goedemorgen, oh, uh, Sir Charles. Dat was Sir uh, Charles. Zo, een routinebezoekje of uh, iets oh, anders? Nou, uh, dat ging hij eigenlijk niet op het. Volgende week weer een vergadering van de commissie voor de benoemingen, hè? Ja. Yeah. Dat die verdomde verdonderheid juist nou goed in de eten moet gooien. Hoe is het met hem? Uh, geopereerd is hij nog niet. Ah, dokter. Hoe luidt het laatste bulletin? Nou, eh... Uh, oh, Allermachtig. Uh, Sterger met hem? Wel, nee, man. Een oproer darm. Er is alles...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 Ik ga eens mijn andere patiëntjes bekijken. Hé, hey, hé, hey, kolonel. Dat lijkt me een hele opluchting voor u. Ik ben er geen momentje bang voor geweest dat die link niet zo... Denk maar niet, Harrison, dat we er nou vanaf zijn. De lijkt, die staat heel sterk. Wat moet ik doen? Een elke dag een fles ongefluorideerd water geven uit de apotheek? Dan is de zaak niet meer opgelost. Want hoe moet het dan met de aardappelen, de groente, de bruin, de stampot? Dat zou speciaal voor een apart klaargemaakt moeten worden. Is het chocolade? Dat lijkt me toch wel heel erg overdreven. Zo, vind jij dat overdreven? Weet jij dan nou wel, heren, dat ik in het ergste geval in een van mijn eigen cellen terecht kan komen? Wegens moord? Hè? Huh? Moord? Ja, hè? Dood door schuld op zijn minst. Wie zegt dat? Ongelovend. Vooraan Vooraanstaand jurist, zoals je misschien weet, rechter bij het Hogere gerechtshof. Oh, uh, donders. Dus het is werkelijk ernst.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 Een week of twee later, een paar maanden misschien... ...zouden we zijn vrouw niet eens kunnen polsen. Meutel, hoe kom je daarbij? Het is het proberen waard. Als zij het, lepte uit zijn hoofd kan praten. Als wij haar nou eens vertrouwelijk vroegen om te proberen... vertrouwelijk. Ja, ja, ik begrijp het. Nou ja, het was ook zomaar een ingeving. Omdat ze hem vanmiddag toch komt opzoeken, dacht ik dat... Vanmiddag? Ging... Weet je dat zeker? Ik heb het pasje zelf ondertekend. Hoezo? Ach, dat mens, dat werkt toch zeker om. Maar was een je lappe pastier. Als Lefty van Haar bezoek heeft gehad, is hij dagenlang niet te genieten. En lastiger dan ooit. Bezoekers, naar de uitgang, alsjeblieft, Passies gereed houden. Jammer, Rood, Jackson. In orde. Volgende, mevrouw Pettersen, in orde. Gaat u gang, maar. Kerstvoer, well. even deed het van je over. Jij gaat je melden bij meneer Herzen. Vergeef me, collega. Ja, de volgende maar... Lopt u me Goedemiddag, Kilonel. Oh, alright, goedemiddag. Ik ben wel leftie op bezoek geweest. Zeker bezoek dan deze keer, hè? Ja, het spijt me voor hem, ik hoop dat u hem een beetje hebt kunnen offreuren. Nou, ik vind dat hij er maar belasterd uitziet. Dat meent u toch niet? En of ik het meen, geef hem wel behoorlijk te eten. Drie maaltijd per dag moet hij hebben, anders gaat hij eronder door, hoor. Ah, nee, alright, er is niks aan de hand. De dokter zegt Ah, nou, de... dokter heb ik maar, U bent toch de baas van deze tent, niet? Ik verzeker u, mevrouw. Nou, op dat die is, mevrouw. Maar Lefty broeit ergens op. Hij heeft het in zijn ogen. Dat ken ik, maar al te goed. Maar als ik u nou toch... Niemand gaat... om wat te vertellen. Wie ken hem nou beter, jullie of ik? Nou dan. Als Lefty dat is oog heeft, dat speciale, dan zou ik me zeggen. Nou, dan broeit hij ergens op en dat betekent altijd heibel. Met een hoofdletter. En wat rotzooi, met een hoofdletter. Als jullie hem leren kennen, zoals ik hem ken. We doen ons best heus. We leren er iedere dag een beetje bij. Wanneer moet dat geweest zijn? Goed, de kolonel is er nou niet. Schrijf mij maar het gebruikelijke rapportje... dan stuur ik het wel door naar de administratie. Geen dank. Goedemorgen, Herzen. Goedemorgen, kolonel. Goed geslapen? Dat toch niet van die idiote vragen, man? Iets bijzonders vanmorgen? Ja, kolonel. Mijn besluit oh, staat heb... nou vast, Herzen. Er moet nog maar eindelijk eens eind komen aan die flauwakkel. Ik kan niet inzien waarom één man... één enkele eeuwige ruzie maakt. And right. Wie anders...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 Ik bewonder zijn vinding, Eigent. Nou, ik weet best dat hij hem het grootste deel van zijn leven achter de tralies heeft gewacht. Maar zijn oneerlijkheid bijvoorbeeld, die is niet achter Max. Nee. Dat is een goede ronde recht voor zijn rape oneerlijkheid. Als je enigszins begrijpt wat ik bedoel. Enigszins wel, ja, maar. Oh ja, ja, ik weet wat je zeggen wil. Hij kan je horen dol maken met zijn gevangenis, juristie, maar ik blijf het knap vinden. Zoals hij het heeft uitgezocht. Knap? Nou, ik weet niet of ik dat kan. Kom dan wel... nou toch, Harrison. Zou jij toen die eigen zijn gekomen? Nee, ik het op, Ik mag hem. Maar hij zal me nog geen oor aan je. Ik zal me zeer laten komen. Hij is wel weer En dan heel duidelijk vertellen. Een zoeken om een onderhoud, gordel. Ik nou. wist het. Ik wist het zodra ik was opgestaan. Eén van die dagen dat alles misgaat. Dat rotwijf. Wie? Mertro, natuurlijk. Oh, dat is haar werk. Maar deze keer zal hij ervan listen. Gets voor Welkom al. Coral. Mijn hier al Loop was. Welkom al. Ik zal open echt een eerlijk spel spelen. Niemand kan mij verwijten dat ik het ooit anders heb gedaan. Natuurlijk niet, kolonel. Dit is zojuist binnengekomen van de reclassering. Maar ik blijf vierkant op mijn stuk staan. Vierkant her. Uitstekend, kolonel. De reclassering vraagt om antwoorden. Ik ben benieuwd waar hij daarmee aan komt. Op een brief van 24 januari. Nee, dat was een duivelsverzinsel, daar ben ik zeker van. Goed, kolonel, dan bespreken we dit later wel. Binnen. Als u me nodig hebt, ik ben in blok G. Ga maar gedaan. Links, rechts, links, rechts, rechts, rechts, rechts, rechts, links. Nummer 593672 9, 3, 6, 6 7, 2, eruit, Zo, Rachi. Hoe gaat het nou, weet je? wat zou ik ervan zeggen? Eh? Het gaat wel weer, baas, dank u wel. Oproerige een gebliede hè? Oh ja. Dat zegt de dokter. Dat zegt hij, ja. Wat bedoel je? Wat zou ik bedoelen, baas? Dokters hebben het lang niet altijd bij eind. En ze proberen altijd elkaar vliegen af te vangen. Ja, zo is nou wel weer genoeg Laatst Luister. Je verdient het natuurlijk niet, maar ik wil je nog één kansje geven. Nog één kansje? Ja, om nog eens terdege na te denken over die vloerwaan zit. Oh, nou, daar had ik u juist over willen spreken, baas. Ik heb er nog eens terdege over nagedacht. Misschien hè? Ja. Mooi. Het werd tijd dat je tot bezinning kwam. Het werd altijd al, dol, hè. Maar nou, dat opzetje van jou was deze keer werkelijk gereerd te behalen. Nou, net zo, zeg, baas. Want toen ik, zoals ik zei, er nog eens terdege over nadacht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 ...dan zal u ons allemaal zuiver water moeten geven. Allemaal? Nou ja, kijk, als je liever 350 lijkschouwen hebt... ...350 begrafenissen... ...350... oh uh... is nee, dat? Oh, o. Oh. Oh. Oh. Oh. Niks, Bas, het is... Uh, ...die maagpijn, hè? Nou ja. Het zakt dan weer. De bas, ...die de is graag leeg zouden zien... Als u niks doet tegen die vergiftiging, dan krijgen ze hun zin. Leeg. Maar Mabar! Fijd! Ik straf jou, wegens ongegronde klacht, met twee weken verlies van voorrechten. Mabar! Je... Afmars! Nog eens zo'n onbeschaamdheid, en het worden daar vier. Hé, Recht! Om! Voorwaarts! Aard! Links, recht! Links, recht! Links, recht! Links, recht! 700 dieren. Allemachtig. Ik heb de vrouw van Escher aan de telefoon gehad. Huh? Ashley zijn vrouw. Ashley, die zijn enkel baseert in de steengroeven. Oh, ja. Wat moet hij? Hij moet niks. Een vrouw zei dat zijn eis tot schadeloosstelling zal indienen. Falen toezicht zijn ze. Net zo. Deze wereld moet zitten. Ze eist niet minder dan... 700 dieren. Pardon? Het blijft hier uit. Dat is allemaal water. Ach, belachelijk. Onmogelijk. Zelfs als, als, als nou wij het zelf willen. Ja, natuurlijk is het toch mogelijk. En dat weet die van verstandende, verstandende goed. Nee, ik neem hem wel. Harrison. Nee, de adjunct. Ja, dat klopt. Oh. Ja, ja, ik begrijp het. Ja, uitstekend hoor, ik zal het hem zeggen. Ja, bedankt, juffrouw. Sir Charles Fortescue. Hij komt morgen niet. Oh, dat niet. Hij komt zal vandaag. Ik moet zeggen, er is het. Als leftie, Wat? Over een uur is hij hier. Alle En die uitlandeling van een rijt op de loer Die kan niks uithalen, kolonel. Daar krijgt hij de tijd niet meer voor. Misschien niet. Maar we kunnen geen enkele onregelmatigheid hebben.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 Dat is het. Nou, als u vindt dat we zoiets kunnen verwachten. Laat hier dan kan je er wat alles mee motiveren. En als niemand wil weten waar ik ben. ik sta op de pressie. Sir Charles Fordeske, kolonel. Goedemorgen, uh, goeiemorgen. Goedemorgen, uh, goeiemorgen, Sir Charles. Qua te goed u ziet. Een goede reis gehad. Ja, al die vervloekte opstoppingen toch met de dag erger? Dat wat met u eens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 Ik heb hier een uh, bijzondere shit waar ik door een bevredere lesje een uh, kistje op de kop heb kunnen tikken. Oh. U bent de liefhebber van droog, als ik me goed herinner. Zeer droog. Dan moet u deze beslissing proberen. Alsjeblieft. Dank u. Op uw gezondheid, kolonaal. Op de uur, Sir Charles. Mmm.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 gezag uitstraalt, dat iedere herriemaker bij voorwaarts de lust vergaat. Geen speeltessen. En naar heer. onze meen, meen, koronel. Aan die voorwaarden. Oh, heel vriendelijk van u De om die omstandigheden voorbehouden aan de slag, koronel. Ten eerste, hier heb ik de nieuwe richtlijnen van het departement van Binnenlandse Zaken. Waarom moeten we nou ineens stellen, de hele dag als achter de tralies? Hou op bezoek voor de ouwe. Bas eh, nog gauw. We zullen het er niet opvreten. Ik zou ze niet lusten. Nee. nee. Dat is toch vreemd. vreemd. Ja. Zo zou het best eens in elkaar kunnen zitten. Wat lig je net te brouwen, man? Wat is vreemd? Die ouwe staat hoog op de lijst van liefhebbers voor die nieuwe open windfield-baaiers. Ja. Dat vluwergeintje. Hij ziet, denkt dat ik het mij. Ja, dat doet hij. Dat vluwergeintje is aan de boeren eens kunnen vergallen. Tot overmaat van Ram kom ik hem dan nog vertellen... ...dat al mijn gabbers zuiver water willen zuipen. O, jouw gabbers? Het voelt niet dat dat Ja, Alleen maar om nog een beetje meer eens klikken te maken. daar kan hij best tegen. Maar wacht eens, even. Dan komt daar ineens die hoge miet erop draven. Juist. Wat doet dus kolonel Archibald? De hele rotmik achter de traal is en geen centje pijn? Maar dat kan toch zomaar niet?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 Hey, Kerspoel, maak eens open, hè. Zag ja, even, verdomme, eens zien dat die rotte trouwens. Hé, hey, waar komt? Hoor je me niet? Oei, samen met z'n tweeën. En waar mag de brand wel wezen, Leftie? Ik heb iets te melden. Iets heel erg belangrijks. Dat is weer een nieuwe, hè? Ook oh, goed. Hé, hey, jongens, laatste. nou, het is belangrijk, echt waar. Zal jullie ook geen windeieren oh, nee. Nou, vertel het ons dan maar. Oh, nee.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 Op hoog niveau moet worden besproken, onderzocht en bestudeerd. Zo. we hebben jullie alle gegevens netjes op een presenteerblaadje. Maar als jullie daar nou nog langer blijven houden, hoe. Als het weer een van jouw goede bedenkt, is, Heerlijk niet, hè, ik zweer. Zullen het. we jouw eens de grazen nemen? Hé, hey, wat een rut dreigement. Wat zullen jullie daar een spuit van krijgen, jongens, als jullie promotie hebben gemaakt? Dat merken we dan wel. Maar wat uh, doen we, uh, Kurtje? We nemen hem gezellig tussen ons in en dan wandelen we met z'n drietjes heel klus naar dat schuurtje. Ja, maar. Ga maar, hè. Kijk, je hier. Echt. Echt. Ong. Ooruit. Echt. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Links. Maar dat is juist het hele probleem. Een kiezen, een gevangenen niet. Ja, ja, ja. Interessant. Zeer interessant. Op binnenlandse zaken hebben ze er ook zo mee getapt. Maar de minister heeft er heel handig uitgewerkt en gezegd dat hij de uiteindelijke beslissing... graag aan de plaatselijke overheid overliet. Resultaat? Inlandelijk absolute chaos. Die nou voor de ander aan Ja, dat krijg en je En dus kwam de kwestie toch weer bij zijn excellentie terug. En wat ons geval betreft... je weet het maar nooit. Straks geeft de vooroordelen misschien te horen. Wat wilt u gevangenen? dat met of zonder fluhoofd? Oh. Ik wil niet... Ik heb niet gestuurd, maar dat heb ik gezegd. maar het is dringend, en meneer Herroos is niet aanwezig. Wat is er dan? Goedendag, meneer Van. Ja, ik. ik ja, dan handen dit maar eerst even af, kolonel. Ik troost me wel met u, Charles. Dank u, Sir Charles. Het is een godsnaam aan. eens een u. Wat vertellen we dan. Nee. Allemaal achter. Gewoon dat wil zeggen. Uh, misschien is het wel goed als u meegaat. Nee, gaat naartoe? Naar een uh, scheurtje, in de tuin, achter de keuken. Achter de keuken, wat zullen we dan nou beleven? Hierheen, kolonel. Wat is dit? Een berghok voor tuingereedschap en zo. Pas op je hoofd. Had verrekt. Lukken, meneer. Oeh. Daar in die hoek, kolonel. Achter die stapel Alsjeblieft. Ja, een stevig eentje touw. En een solide grijphaal. <laughs> Allemaal Niet te geloven. En hier: Drui, roek, overjas. Allemaal burgers, meneer. Klaargelegd om ermee uit te knijpen, effen. Ach, schrikkelijk. Hoe is mogelijk? Nou, kolonel, wat denkt u? Zullen we overal de boel maar eens grondig ondersteboven halen? Dat spreekt vanzelf, Evers. Jij en Cashpool hebben de leiding. Ga je gang. We geven Ga kolonel? kolonel. Ja. Ja. ziet er naar nou uit dat ik u mijn verontschuldigingen moet aanbieden. Mij nee, uw verontschuldigingen? Heeft... echt. Ik wil het best bekennen.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 Het eerste uur geen kent, U kunt beschikken over wat u maar wilt. Goed, dan zal ik daar meteen aan beginnen. Touw, haak, burgerkleren, wachtig. Wie zou dat geflikt hebben? Ik kon toch niet anders, jongen? Nou, weet ik het zeker, hoor. Jij bent hartstikke knutte gek, man. Alles klaar om de vuil laten te nemen en dan de hele week verlinken. Nee, daar kan er bij mij niet in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 Huip Orizant was Sir Charles Fortescue, directeur van het gevangeniswezen, en Jan Verkoren, professor Ogilvy. Lefty's vrouw, Myrtle, werd gespeeld door Eva Jansen, medegevangene Harper door Hans Veerman en een kelner door Jos van Turenhout. De regie had Hein Boele.